Ja, er gaat hier wat mis. En, uh, ja, ik hoor niks wat is dat, uh... Ik weet het niet, uh, Hans. Het, het staat, het, ik denk dat er een knop niet goed staat. Normaal worden we eruit gedrukt. Normaal worden we eruit gedrukt, maar nu uh, is het toch een heel ander verhaal. Ja, moet ik zomaar even het nieuws voorlezen Ze willen dat doen? Uh, ik, nou, kun... nou, ga je gang. Ja, uh, nou nee, goed. Uh, we kunnen even kijken wat er allemaal speelt. Ja. <laughs> Ja, uh, wat zou ik zeggen? Uh, uh, Biden heeft vertrouwen in behandeling. Uh, die is uh, ziek. Ja, die is ziek, hè? Uh, Joe Biden, inderdaad. Ja. En, uh, uh, dat was sneu, is, uh, een nieuwe kritiek op voedselhulp voedsel in Gaza. Dat uh, speelt ook nog steeds. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond gespeeld tegen Duitsland. 4-0 verloren. Ja, dat is, uh... hey, en uh, Hot Lips uit Mes is overleden. Nee. Ja. Oh, dat is sneu. Ja, ik, ik, ik Dat ga... is sneu. Daar hebben we natuurlijk altijd met heel veel plezier naar gekeken. Zeker weten, zeker weten. Nou, ja. ik, ik, ik, ik vertel je alleen maar mooie nieuwe dingen. Ja, dat is ook zo. Hey, en Sandvoort uh, is uh, uh, in een lijst van 342 gemeenten, die zijn uh, die hebben ze bekeken op uh, in, interessantheid en uh, wat er allemaal te doen is. En uh, 119.000 mensen uh, die uh, laten dat weten. Uh, in een lijst van 342 gemeenten is op de, de, de 11e plaats geëindigd. Oké. Okay. En uh, de eerste plaats was voor Maastricht. En uh, uh, dat is uh, zeg maar, de leukste, uh, de beste gemeente van, uh, van Nederland wat dat betreft. Uh, ik hoop volgende week een van die onderzoekers uh, uh, de uitzending te halen om te zeggen wat uh, Stanford nou zo leuk maakt. Ja, dat, eh? uh, nou, dat zo. Wij, wij weten het wel, hè? Wij weten het wel. Ja. ja, dat is niet zo De terrassen en de strandpaviljoens. Ja, het, het is gewoon, uh, Ja, wij hebben het hele jaar vakantie eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja. zo moet je het zien. Ja, zo zien mensen dat ook. Dat is toch leuk? Ja, zeker. Ik, Want, ik, ben er, uh, ik ben er een enorme voorstander van. Ja, volgens, volgens mij wel. Hè? Ja. Wil jij nog weten wie er op de allerlaatste plaats eindigde van de 342? Heel graag. Ja? Dat ga ik je nu zeggen. Wel zelf? Nee, nou, dat had gekund, ja, inderdaad. Ja. Maar dat is het dus niet. Uh, even kijken, uh, je kent de plaats waarschijnlijk niet. Uh, wandhoeken. Nee, ik ben nog nooit in Wandhoeken geweest. Het ligt in het noordwesten van Friesland... Ach. met Vraneker uh, als uh, hoofdstadje. <defend> <preserve> en, uh, nou, dat is nou, toch leuk, dat Friesland? Uh, ja, nou is Vraneker ook een hele leuke uh, stadje. Ja, zeker. Want uh, ze hebben prachtige historische gebouwen, et cetera. wonen 47.000 mensen... maar ze staan wel op de aller, allerlaatste plaats. En uh, in Noord-Holland... Uh, hebben we alleen uh, uh, uh, uh, uh, nog voor ons... Tessel, da dat staat op de vierde plaats. En Amsterdam... Uh, staat op de zesde plaats. En Amsterdam was altijd zeg maar de... De winnaar van, dit, van deze pool. Oké. Okay. En het is dan voor de elfde. Dus we gaan volgende week horen hoe dat zo gekomen is. Misschien door de Grand Prix. Dat zou kunnen. Hè? Dat, dat zou niet. kunnen, ja. ja. En we hebben de duinen en het strand. En noem maar op, noem maar op. Zullen we, we een, een, een, nog een liedje draaien? Hey, als, je dat, als dat zou kunnen, technisch gezien... Dan technisch we, kan dat. Nou, dan gaan we dat doen. Close and Tell me how you feel Tell me love is real mm -hmm. Words of love you Whisper soft and true Darling I love you Dit zijn de Beatles en uh, Words of Love bij, uh, bij ZFM uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is vijf over elf. Uh, er is wat misgegaan met het nieuws en uh, dat heeft te maken met het feit... dat hoorden we net, dat er een uh, computer uh, niet helemaal doet wat hij moet doen... Allerbelangrijkste dingen die weten we hebben. Wacht even, Hans, dan pak ik je even mee. Oh, de, ja, je, nou ja, de allerbelangrijkste dingen hebben we net even gezegd. Ja, hebben we even dus, toch uh, een stukje, stukje nieuws beleven. Wij gaan even naar uh, uh, gisteravond, want uh, toen zijn we naar uh, de, de, de hemelse, oh. uh, de wereldse uh, smaker geweest. En uh, daar hebben we een uh, klein. Uh, een klein, eh, klein dingetje gemaakt. Een reportage gemaakt. Een kleine ja. report. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Goed, we staan hier voor de uh, boelische braadworst, Altijd de lekkerste, staat er hè? Met uh, burgemeester Dames Molenburg. Uh, ook aanwezig bij Spraken. En ook wat gezien hier? Nou, ik, het is een, echt een fantastisch evenement. Ja. Dat was het al de afgelopen edities. Uh, vorig jaar was het natuurlijk heel slecht weer. Ja, kijk, nu de zon schijnt. Heerlijk, hè? Ja. Uh, het was gisteravond, ik was gisteravond niet, was het al behoorlijk druk. En ik zie nu zo ongelooflijk veel blije mensen hier. Dus uh, alle complimenten aan de organisatie. Het zijn toch gewoon een aantal ondernemers die hun nek uitsteken. Het is heel mooi. Hoe belangrijk zijn dit soort evenementen voor Zandvoort? Ongelooflijk belangrijk. Weet je, we, we denken alleen uh, vaak aan de hele grote evenementen. Maar juist dit soort onderscheidende evenementen. Waar gisteren waren er bijvoorbeeld echt heel veel Duitsers die hier naartoe kwamen. Um en het was heel gezellig en die vertellen dat thuis ook allemaal. Ja. En dan komen volgend jaar hopelijk al hun familie en vrienden ook deze kant op. Ja. Dus, en nu vind, ik zie nu ook heel veel Zandvoorters die het mooi vinden, dus dat loopt mooi door elkaar. Um, dus juist dit soort kleine, mooie, wat, wat luxere evenementen zijn denk ik voor Zandvoort heel belangrijk. Allemaal ja. gegeten of niet? Ik heb nog niets gegeten, maar dat ga ik zo wel doen. Ja, dat ga ik wel even doen, nou. nou, oké. Okay. Nou hartstikke goed. Veel, veel plezier hier nog. Dankjewel. Ja? Okay. Hoe, kom je, kom, hoe kom je erbij om een lied over Zandvoort te schrijven? Nou ja, wat ik zei bij Café Anders hoorde ik Smartlab, en natuurlijk is dat onze uh, Nederlandse cultuur. Maar het, het maakt zo één van je, uh, Smartlab, dat je in een café uh, dezelfde bier drinkt, dezelfde bitterbal, of je ja. nou oud bent of jong, rijk of arm. En toen dacht ik, ik moet een, een lied schrijven voor Zandvoort, een ja, soort aan Zandvoort, ja, waar ik zoveel van hou. Uh, zo, heb, je, is ook... heb je het zelf geschreven? Ja, ik heb hem ja. zelf geschreven, opgenomen in Ton Snedders, studio, en uh, daar, daar staat. En uh, uh, je woont in dus Zandvoort? Ja, in Bentveld. En, ja. En, ja, ja, ja, ja. En uh, je staat. Nou, ja. Ik hou van smartlappen. Ik hou van smartlappen omdat het toch een soort eenheid van je maakt. Dat ja, je zingt met Ja, dat, dat je met ze allen één bent. Het zijn ook hele makkelijke liedjes. Dus ja, ik hou er echt van. Of van hazes ja, vind ik fijn, vind ja. ik mooi. Het is en emotioneel en melancholiek en ook vrolijk. En ja, jij staat normaal in het theater op? Hè? Ja, ik ben cabaretier van huis uit, dus Leuk. ik sta normaal niet er in theaters. Dus het is dus denk ik mijn eerste echte festival optreden. Ik had niet verwacht dat er zoveel geluid eromheen zou zijn, ja. maar het was wel heel mooi. Je had geen lucht van je stembanden in? Nee, nee, dat zeker niet. Het is ook mijn oog. We zien je in je theatershow ook? Ja, het is echt Hollands cabaret wat ik doe. Het ja. is en zingen, en poëzie, filosofie en comedie. Ja, die, show die loopt nog theater. Ja, het is nu een zomerstop vanaf oktober in alle theaters. Later als ik dood ben, heet het nog hey, Wat vind je het leukste aan zo Zandvoort? Nou ja, wat ik net in mijn show zei, we komen voor de zee, maar we blijven voor het eten. Want Zandvoort is toch een menukaart. Ja. Uh, dus ik vind alles leuk. Ik vind ook de nuchterheid van de mensen leuk. Men is gewoon heel relaxed, makkelijk, geen gezeur. Ja, de nuchterheid vind ik wel heel fijn. En toch heel emotioneel. Nou, we gaan uh, jouw lied uh, morgen ook op de radio laten horen. Oh, nee. Want jij had het aan Ger uh, doorgegeven, nee. geloof ik. Nee, nee, nee. Hi. Hallo. Dus, uh, hey, hartstikke bedankt. Jullie ook bedankt. Okay. Dank Tussen je tenen voel je hoe mooi het dorp is? Het doet je hart toch strelen in de zon of regen. We lachen hier elke. Love Mooiste strandgeluiden De zon zakt langzaam weg De lucht kleurt mooi om ons heen Samen dansen we verder onder de talen alle kleuren en alle geur Dat een gebaar smaken die geluk betalen. Alle Farben in alle duften, een strand volle geschichten. Haringrood die een bom is gebaar, die onze gevoelens uitdrukken. Ja, je komt net binnen, John, maar jij hebt gemist het nieuwe lied over zandvoest. Ja, wat natuurlijk... Ja, dat... Jij hebt natuurlijk een iconisch uh, lied gemaakt. Iconisch. Ja, welk ik... lied heb jij gemaakt, John? Dat is met Samen met Van Kessel. Ja. En dat uh, is ook nou, alweer tien jaar geleden. Ja, maar dat was een heel leuk lied. Dat was een leuk lied. Ja. Ik weet niet, ik hoor jullie niet zeggen over dit lied. Ja. Oh, ik moet nog een keer luisteren. <laughs> nee, maar uh, dit is gezellig, hè? Zon, nou, je, ik minuut. vind dit altijd het leukste feestje in Santwoord. Ja. Echt, echt gezellig. En, uh, ja, maar we krijgen de zeepkist er nog, hè? Dus, uh... ah, ja, ja, die heb ik nooit gewonnen. <laughs> nee, jongen, hè? Ja. ja, ik wist niet dat de luchtbanden toen ja. uh, beter waren. <laughs> nee, oké, okay, hoor. Heel, heel veel, veel plezier hier. Ja. En, uh, dat gaat lukken. Okay. Zijn blij met ons dorp. Heel goed. Dankjewel, zo. Maar het gaat nog twee uh, avonden door, hè? Ja, het gaat tot zondagavond door. En volgens mij morgen van 2 tot 12 uur. Ja, en, en uh, zondag tot 11 uur. Ja. Maar het is wel heel erg gezellig hier, Ja, hoor. Het is heel gezellig. Het is heel druk. Dat is uh, heel fijn voor de organisatoren. En we hebben mazzel natuurlijk met het weerhans. Nou, ik sta er in zonnetje te kijken. Dat, is, dat gaat maar door, hè, die zon. En dat gaat maar door. En we maakten er een heel groot feest van. En we vonden het fantastisch om hier te zijn. Absoluut, absoluut. Dank je wel, hè. En een fijne voorzetting, hè, Hans. Ja, dank je wel. Proost. Dank je wel. Goedemorgen. Face in the Crowd. En, en, en de gezicht. Oh, je gaat naar de andere milieu. Ja, ja, ik denk uh, ja, ik dit, dit, is goed, dit is goed, Hans. Face in the Crowd, uh, leuk hè, dit? Ja, Tom Petty. En, uh, ja, dat, uh... Tom Petty, ja. ja mooi, we, uh... we gaan zo even bellen met uh, Roy van Buringen... als het ja. allemaal lukt. Maar zullen we eerst nog even een liedje uh, ja, uh, laten horen? Ja, dat doet nog eens een leuk uit. En ja. dit is een, uh, een, een, een favoriet liedje van mijzelf. En welk is dat? En van Buffalo Springfield. B Buffalo Springfield. For what it's worth. Ja, ook uh, jaren zeventig. Jaren zeventig, ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, toen waren wij klein. Toen waren wij nog jong en uh, onbedorven. Juist. Nou, was... veranderd in die tijd. <laughs> die, hè? <laughs> maar we zitten in ieder geval op de radio. 55 jaar geleden, toen kom ik voor de eerste keer bij het Café blijven. En stil. Ja. Oh nee, nog, <laughs> nog eentje. <laughs> ja, 55. Oh, oh. Oh. Dit is raar, want ik hoor alleen maar één kant. Ik denk dat dit... Uh... Kun je zelf mee zingen of zullen maar zullen maar afbreken. Het is wel heel bijzonder, dit, hoor. Nou, we pakken even een ander liedje, want uh, dit, schiet, dit schiet niet op. Oh, die hebben we al gehad. Sorry, hoor. Ja, het is allemaal, het is allemaal niet makkelijk, hè, Hans? Nee, het is niet makkelijk. Hans, anders. Ken jij dit nog? Um, nee, zeg maar niet zoveel. Michael ons Nee. Oh. Wel een beetje die tijd. Ja. Yeah. Dit is Yes. The long distance runaround. Oh, natuurlijk ja, nu het <laughs> Yes, was dit en is dit. Prachtig bent dat. Uh, mooi ja, einde, ja, een beetje psychedelisch nou einde. Psychedelisch, psychedelisch, ja. Eindig, hè? Psychedelisch, ja. ja. Nou, dat was, dat <lacht> was toen en daar heel erg in. ja goed. Als dat goed is, hebben we aan de lijn Roy van Buringen. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, Hoi, hey, Roy, hi, hoe is het? Hi. Nou, nou, goed, goed, goed. goed, goed. Ja, maar jij, goe zit, jij zit bij het buurtfeest in Noord... Uh, ja, wij, uh, wij zijn nu op dit moment inderdaad bij het buurtfeest in Noord. Inderdaad. Hoe gaat het? Uh, je hebt mooi weer in ieder geval. Uh, ja, zeker weten. Het, uh het uh, was net vanmorgen zonnetje, want zonnetje komt weer terug, wat heb ik gehoord van de weerman. Dus dan komt. Ja, top. Uh, maar koffiebakmarkt zit helemaal vol, ja. Er is niks meer bij. Het, het is ook wel lekker druk aan het worden. We hebben op dit moment een salsa workshop. Oh, okay, uh, top. We hebben net uh, de opening gehad van de koffie, een bakje koffie van Pluspunt. Dat is een tuk-tuk waar mensen een kopje koffie kunnen halen op bepaalde dagen bij bijvoorbeeld de Lorenzstraat, waar die mevrouw dan met de tuk-tuk komt staan om met de buurt in gesprek te gaan. Ja, buurt. Uh, Buurtbokkie heet dat, hè? He. Ja, dat is, uh, ja leuk. Ja. Ja. Ik heb een paar foto's ja. gezien met uh, Paulien Willems, he. die is van, ja. uh, van uh, Pluspunt. En ja. daar was ook de, de wethouder bij, de oh. heer Bluis. Ja, nee, inderdaad. En uh, die is net geopend op het buurtfeest en daarna starten we natuurlijk met het buurtontbijt. En dat is bedacht door een buurtbewoner... wat ik vorige keer al zei. Ja. Mevrouw, uh, mevrouw Sikkens Boeringa, die heeft het uh, bedacht. En die, daar zijn wij mee uh, verder gegaan. En waardoor het dela heeft gezegd... nou, we sponsoren dat. Dus we hebben honderd uh, ontbijtjes kunnen uitdelen aan, uh, aan de buurt. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En die zijn ja, al en, op natuurlijk nu, hè? Uh, die zijn zeker allemaal op. en dus daar zijn we <laughs> wel heel erg blij mee. En jongerenwerk heeft dan... Uh, ja, een kopje koffie... Uh, Oké. Okay. Wat dus heb je dus vanmiddag nog in petto? Ja, genoeg, genoeg. we hebben dus Om uh, half één hebben we zometeen de bingo. Een openlucht bingo waar iedereen van harte welkom natuurlijk is. En daarna ga, gaan we... Uh, daarna hebben we natuurlijk live muziek vanaf uh, half twee. Eerst Jeremy van den Berg, Ivy, Mike Daan. Uh, Kimberly Francis van Holland sint Haas is bekend. En, en nog vele andere dingen. Uh, we hebben... Uh, we hebben ook Leslie Rosbach en onze eigen Zandvoortse Lady Mix. Die komt uh, aan het einde draaien. En dan hebben we nog de uitslag van loterij. En dat is een beetje het programma op het podium. Maar we hebben natuurlijk ook van twaalf van of uh, van nu tot, uh, tot een uur of uh, vier het kinderplein, waar heel veel te doen is. Uh, we hebben eh uh, hebben. Uh, maar ook smink is, en sprinkers, uh, suikerspin gratis. Dus uh, heel veel leuke dingen te doen. Hoe is de belangstelling, uh, uh, Roy? Ja, ik, ik ben nu al wel. Het is net begonnen, maar ik ben wel tevreden eigenlijk hoor. Oké. Okay. Ja, nu, uh, nu begint het gewoon al wat drukker te worden. En ik ga er wel vanuit hoe langer het duurt, hoe drukker het gaat worden. En, en, en de, de, de kofferbak, Mark, de, de die, die begint natuurlijk al heel vroeg. Uh, ja, mensen komen al vanaf 7 uur hun kabeltjes so. opbouwen, so. inderdaad. En, uh, en hij is om tien uur begonnen. Oh, ja. om tien uur begonnen. Oké, okay. want ja. Ja, de leukste dingen zijn natuurlijk het eerste half uur te krijgen. Want die, ja. die zijn heel snel weg natuurlijk. Ja. En um, ja, dus alles duurt tot zes uur of zo, is dat klaar? Ja, alles is tot, uh, niet alles, maar in ieder geval eh, eh, niet alle elementen, maar wel een paar elementen gaan tot zes uur door. Zoals het podium. Okay. de tap de gaat om, om twee uur open en dan hebben we echt vanaf vier uur alleen een muziekprogramma. En dan gaan alle randactiviteiten weg en uh, daarna hebben we gewoon, uh, we hebben gewoon feest eigenlijk uh, vanaf... Uh, vanaf uh, vier uur. Leuk en jij. En ook nog wat heel belangrijk is... de verbindingsmarkt... Ja... Uh, waar heel veel organisaties uh, ja, zichzelf presenteren van politieke partijen, maar ook de gemeente Zandvoort die bezig is met ver vergroenen. Ah. En, en wat uh, leuk is, hebben we uh, vanaf volgende week bijenkasten in Zandvoort-Noord hangen. Oh, en dan en, en, uh, gaan ze 16 bijenkasten plaatsen. Van uh, Victor Bol, of niet? <laughs> uh, nee, nee, door een bedrijf die dat allemaal regelt. Oh, wat goed. en Het leuke is, dat bedrijf staat vandaag op de verbindingsmarkt om de buurt een beetje uit te leggen wat eraan ...en hoe het gaat werken en zo. Dus hangen alle... En ja. als je er al een wil zien... Uh, ...bij de keuze bij de garages... Uh, ...daar hangt er al eentje. Oké. Okay. Een ja. okay. hey, en hebben jullie uh, concurrentie... ...van wereldse smaak in het dorp, of niet? Nou, zeker niet, want we werken samen. Dus dat is oh, je werkt leuker. samen? Ja, in welke ik, uh, vorm? Uh, nou, ook de promotionele uh, zullen we voor hem. Wij staan dus bij hun op de reclame en uh, hun bij ons. Oké. Okay. En, uh, en, en dat is wel heel erg leuk hoor. Ik zat te denken, misschien kun je het volgend jaar voorstellen, dat ze uh, als hoofdprijs van de loterij of zo een uh, kaartje met uh, 100 euro uh, aan, aan, te, goed, aan uh, ja. te goed dat mensen op ja. zondag uh, daar lekker ja, kunnen, uh, kunnen eten ja. en drinken. Jij zit vol met goede ja, in... plannen, in hand. Ja, joh. We... Is dat, dat geen goed je idee? Je... Uh... Ja, ja, ja, ja. Zeker, maar <laughs> weet je wat het wel is met de wereldse smaken? Uh, we weten niet wanneer het is dan. Nee, we dat wel... is waar, afzetten. dat is waar. We zijn nu dus toevallig tegelijk. Ja. En normaal is het een weekend daarna of tevoren. Ja, of, uh, inderdaad. Ook. inderdaad ja. Dus, uh, maar zijn, ja. zijn er nog collegeleden uh, verder dan. Uh... Ja, zeker. Meneer Bluizen is uh, aanwezig, maar die heeft vakantie. Uh, maar, uh, Nou, hij is hij er wel. hij is er wel, <laughs> dus daar zijn we echt heel blij mee. Ja. En natuurlijk meneer Carré. En ja, en de burgemeester is ook binnenkort aanwezig. Oh, leuk. Vandaag aanwezig. Maar meneer, we zien hem wel verschijnen. Ja, dat begrijp ik. Ja, je komt vanmiddag ook ja. nog even langs. Want, ik, ik hoorde net zeggen dat om twee uur de bar open gaat, dus dat uh, ja, vond ik een uh, wel een belangrijk gegeven dan. Ja, Eerst een uurtje van mij dan, Hans. Ja, dat is prima, dan kom ik zeker okay. okay. hoor. Hey, maar hartstikke goed, met hoeveel ja. vrijwilligers lopen jullie nou rond? Uh, nou ja, ik zou je vertellen, we doen het met zeven vrijwilligers. Zeven? Zo. Nou, ja, dat, is, dat is niet de... zo heel veel voor zo'n groot evenement. Uh, nee, nee, nee, zeker niet. En maar daar zijn we wel trots op. Maar dat is ook wel de verbinding die wij zoeken. Want ja. we mogen zeker ook niet vergeten, we hebben ook... Uh, vrijwilligers rondlopen van uh, bijvoorbeeld de Buffalo's, van de scouting. Van ja, de... ja. Okay. Oh, dat die is de mooi, de ja. Kindervereen... Ja. Die de kinderplein op, op hun hebben genomen. Ja, oh, dat is mooi. Hey, en, ja. en, en de samenwerking met uh, de Oekraïense bevolking, uh, gaat ja, dat. Hey, laatste is hij niet zo gelopen zoals hij moest lopen. Oh, jammer. De bewoners hebben allemaal uh, afgezegd, maar ze hebben ook te horen gekregen, en dan hebben we weer echt een primeurtje. Nou, vertel. Dat uh, de Rode Kruis uh, gaat uit de, de opvang. Er komt de oh, ja? organisatie in. Oh, en oh. Uh, daar is het een beetje misgegaan. Oh, wat en, jammer. Uh, ja, ja. ja, daar zijn we best wel teleurgesteld over. Maar ik moet wel zeggen, de medewerkers van het Rode Kruis... hebben ons vanmorgen wel geholpen... met, uh, met, uh, met uh, het ontbijt te, ja. te maken. Oh, dat is mooi. En uh, dankzij de Sandvoortse dierenartsen... Ja. Uh, die heeft ook nog het uh, buurtontbijt... een beetje meegesponsord... Om, omdat er toch wel uh, wat probleempjes ja. op stonden... omdat die mensen... ...af uh, hebben gezet. Ja, begrijp ik. Ze zijn toch de gast in hun woonkamer ja. en hun ja, ja. kukken, dus... Uh... Nou ja, ik kom in ieder geval herinneren van vorig jaar dat het regende, dus uh, wat ja, dat betreft uh, is het al een stuk beter. Precies. Ja. Temperatuur is Precies. natuurlijk geweldig, hè. Je kan in je t-shirt uh, rondlopen volgens mij. Ja, dat, dat doen we ook. Ja, lekker ja. man. En uh, nou ja, goed, uh, nou, ik ben heel benieuwd vanmiddag wat je nog even uh, kan zien. Nou... Wees welkom allemaal, ook Zandvoort. Ja, ook iedereen Zandvoort. moet er uh, toch wel heen gaan, hè? Dus, en uh, en wil, je het, uh, wil je het programma nog even teruglezen en wat je denkt van nou, ik wil wat meemaken en ik weet nog niet wat. Kijk op zandvoortinside.nl slash buurtfeest. Zandvoortinside.nl slash buurtfeest, ja. Ja, inderdaad, uh, daar vind je het programma. Helemaal goed, Roy. Helemaal goed, Roy. Hey, nog heel ja. veel succes en uh, zet Heet hem op. Goed. Dankjewel. Oké, okay. Oké, okay, goed, goed weekend. Bye bye Doei, bye. Hoi, hoi, je da, Dankjewel, hoi, hoi. Bye, bye. Eh, uh, ja. Stukje muziek Hans? Ja, lekker uh, Gerg, laat de rotters doen. Dit is uh, Wet Wet Wet. Een ah. An Angel A. Klinkt goed, Gerg. Nee, hem. Sick of leaving in the morning With a night you keep. Het wet hier bij uh, Radio ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Uh, we gaan door tot 12 uur. Het is vijf uh, over half twaalf. En nu is Hans aan de beurt met een item. Uh, tenminste een, een verslag over uh, het, het tennis. Is dat is geen verslag Hans? Nou geen verslag. Hè, want uh, ik kan melden dat de Eredivisie Tennis is uh, weer begonnen. Ja. En dat zou jij waarschijnlijk weinig zeggen. Maar uh, dat is toch op landelijk niveau. Wat uh, Zandvoort hier doet. Uh, Tennisclub Zandvoort is natuurlijk een, een bakermat van uh, grote spelers. Is dat zo? Uh, spelers, jawel, en noem jawel. eens wat namen: uh, Talon uh, Griespoor, die Ach. nu op uh, Roland de Roos speelt. Die uh, is ook, uh, heeft ook meegedaan ooit aan de Eredivisie Tennis, ooit. Je komt uit Zandvoort ook? Uh, nou, hij komt uit, dacht ik, Nieuw-Ferrep. Maar uh, hij heeft zijn eerste trainingen en zo uh, okay. met zijn broers hier op uh, TC Zandvoort wat leuk. meegemaakt. Uh, nou ja, dat Eredivisie Tennis is weer begonnen. Dat heet Eredivisie Gemengd. Ja. En. Uh, Zandvoort speelt vandaag om 12, het begint om 12 uur, dus over ruim 20 minuten. Uh, spelen ze tegen Daisy uit Apeldoorn. En, uh, dus als je van goed tennis houdt, dan uh, zou ik toch gaan kijken, want het zijn mooie potjes uh, te beleven. Helaas heeft Zandvoort uh, in de afgelopen dagen twee keer verloren al. Dus ze moeten vandaag gewoon winnen. Okay. Uh, ze hebben verloren van Lemonios en Naaldwijk. Uh, waardoor ze een beetje onderaan bungelen van de acht teams. Uh, de eerste vier die gaan door naar de finales. Uh, maar het team van Hans Schmid uh, heeft nog kansen. Dus uh, als ze vandaag een uh, vrij grote overwinning op uh, deze Apeldoorn halen... dan, uh, dan uh, zullen ze er misschien nog mee kunnen draaien. Ze zijn al een paar keer uh, landskampioen geweest... Ja? Er waren grote feesten op uh, TC Zandvoort. En, uh, ja, uh, iedereen die uh, een beetje goed tennis wil zien... die uh, kan ik aanraden om uh, naar uh, Tennispark de Glee... Uh, en daar kennen we weg te gaan. Want uh, daar zie je zeg maar, uh, uh, de betere spelers aan het werk. Ben jij daar uh, zelf ook een uh, fan van? Nou, fan, fan. Ik uh, kijk graag wel tennis hoor. Maar dan een beetje uh, echt op hoog niveau. Ja, die Thelma Griekspoor, die, als het goed is... is net begonnen weer aan een partij... op Roland Garros, de derde ronde... Als hij uh, daar doorheen komt... Dan, uh, ja, dan zit hij bijna in de, in de achtste geloof ik zo'n beetje. Dus uh, dat zou mooi zijn. Uh, waar hij alweer uh, bijna twee ton mee verdient. Als het, uh, ja, het gaat lekker daar. Ja, het is natuurlijk een groot toernooi... dat Roland de Roos. een van, een van de, van de, van de, van de grootste toernooien met Wimbledon. En de uh, US Open. En, uh, uh, daar, daar, daar kun je veel geld verdienen. Uh, uh, Ger, ja. had jij ook gekund... als je een beetje je, be ja. je best had gedaan. Maar... Dat heb je dus niet gedaan, waarschijnlijk. Dat anders nee, dat anders had je nu in Parijs gezeten, Ger. Ja, maar ja, ik kan ook zo naar Parijs. Ja, ik kan ook zo naar Parijs. Ja, klopt. Ik heb niet ja. een uh, dingetje voor nodig. Maar uh, welke sporten vind jij nou leuk om te kijken, zeg maar? Nou, voornamelijk uh, Formule 1. Oh, Formule 1 hebben we natuurlijk. Ja, he, we hebben vandaag we ook wel uh, willen. He. We hebben ja, vier uur straks, de. Straks de qualifying. Uh, de qualifying in Spanje, in ja, Barcelona, de ja. Spanning en sensatie. Ja, absoluut. En uh, wat vind ik nog meer? Ja, ik vind. Uh, hoe heet het? Uh, uh, de voetbal heb je niks mee, dus nee. vanavond ga je ook niet kijken, waarschijnlijk naar de... Ik weet niet de, wat, er, wat er gebeurt. Nou ja, een hele uh, wedstrijd op een laag niveau, hoor. de finale van de Champions League is vanavond. Denk, okay. Maar ja, daar ga jij natuurlijk niet naar kijken. Nee, nee, nee, nee, nee dat, dat, is, dat is ook niks ja. voor mij. En nee, dat uh, is niks voor jou, hè, dat is zonde, zonde. Ja, ja. ja, ik ga waarschijnlijk wel even kijken, morgen speelt Telstar ook nog, hè, tegen... Uh, tegen spelers tegen ja dat is een goeie hè hele goede. tegen Willem 2, want het gaat om een plaats ja ja Willem drie kon niet maar nee maar het is gaat om een plek in de hele divisie dus niet onbelangrijk ze spelen wel in Tilburg want ze hebben de eerste wedstrijd hier al gespeeld die was 2-2... Dus die is morgenavond, uh, gaan we kijken. Uh, okay. Tenminste, ga ik kijken. Jij niet waarschijnlijk, hè? Nee, nee ja, ja, ik, <lacht> ik heb nog nooit een voetbalwedstrijd in zijn geheel gezien. <lacht> nee, dan nou. nee, nee. Ook niet de uh, finale in 88? Nee, nee, nee. Want ik weet nog wel toen. WK? Ik, nee? ik deed vroeger drive-in-shows. Ja. En toen uh, had ik uh, op die dag een drive-in-show. Ja. En dat was natuurlijk gekke uh, huis in Nederland. En uh, ja, toen, uh, toen uh, moest ik naar Winterswijk, kan okay. me herinneren. Ja. En nou, de, de, de, de mensen stonden op de snelweg gewoon uh, feesten vieren. Huh. Dat is echt bizar. Oké. Okay. Dat, ja, dat soort dingen vergeet je nooit. Meer. Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb de wedstrijd niet gezien. Nee. Ja, jammer is dat toch? Waarom? Nou ja, uh, <laughs> je, kan, je kan er zoveel uh, plezier aan beleven. Hè, ja, maar je... er zijn zoveel uh, dingen die ik dan anders doe. Hè? Ik okay. zal een voorbeeld geven. Ik hou. Uh, ik, ik ben niet zo heel dol op vlees, maar ik. Kan heel af en toe een uh, biefstukje bij uh, uh, Loetje kan ik wel waarderen. Ja. Dan, maar, maar dan moet hij wel doorgebakken zijn. In de Blue Band. In, in Blue Band. Nou, de Blue uh, Nou, ze hebben tegenwoordig andere boter. Oké. Okay. Ja, ze we, we springen lekker van de, de hak op de tak. He? Ja, dat kan je zeggen. Ja, hartstikke leuk man. Maar die, uh, die, uh, uh, uh, uh, als, ik, als ik thuis een, een, een uh, hoe heet het, vraag een, uh, een biefstukje. Uh. Of er komt, komt, komt, komt mijn vrouw en die zegt van... Uh, zullen we een bierstukje eten? Ik zeg ja, dan moet je hem wel doorbakken. Maar die weigert dat. Meen je dat ja? Ja, nee, zegt ze, dat doe ik niet. Dat zou ik ook doen. Dat vind uh, ik soms. Een beetje rood vlees, dat is lekker, man. Nee, hey, ja. Ik kan nog even een tussenstand oh, geven uh, uh, van Griekspoor in, uh, ja? in, uh, uh, op uh, Roland Caroos. Hij speelt tegen een Amerikaan Quinn. Ach. En uh, uh, het staat 4-4 in de eerste set. ja. Dus, oh, dat is uh, ja, dus, ja. dus mensen willen kijken. Het is een hele keizen. rare telling, hè, bij dat... Bij dat uh, Hoezo? Nou, dat is niet gewoon als je een punt, dat je een punt hebt. Nee, dan heb je er meteen 15 of 30. Of ja, precies. Dat is wel heel <laughs> Of bijzonder. 40. Nou ja, kijk, je hebt 15-0, 30-0, 40-0 en dan ben je klaar met de game. Ja, maar het is toch maar, een rare... Waarom? Ja, ik weet niet. Het is wel Je kan het zeggen 1-0. Ja, maar dan <laughs> kun je weer in de bar raken met de 6 en zo. Daar heb jij weer gelijk in. Dus nee denk je dat wel. Maar jij hebt er wel, ja. wel heel veel verstand van. Nou, Want Hans, uh, lieve luisteraars, Hans is vroeger uh, uh, redacteur, eindredacteur geweest van uh, het AD, het Algemeen Dagblad. En uh, dan de sportversie. Uh, uh, uh, uh, sportredactie, hè? De ja, sportredactie. Ja, ja. En, maar dat ja. deed je alle sporten? Hè? Nou, dat deed ik alle sporten. Voornamelijk uh, zwemmen en volleybal. En Voetbal? En, en, formule 1 uh, veel, ja. Ja. ja. Ja, dat was je leuk. bent ook bij al die... Uh, wel, heel veel uh, Grand Prix geweest. Ja, een stuk of honderd heb ik wel gedaan. Van Australië tot Brazilië. Ja, dat was een hele leuke tijd. Ger. Mooi hoor. Uh, ik moet er nou niet meer aan denken om zoveel te reizen. Maar uh, het, was een, het was een leuke tijd. Absoluut. Ja, ik begrijp het. Ik kan uh, niet anders zeggen. Hey, we gaan nog één muziekje draaien en dan gaan we naar uh, Carina luisteren. Ja, dat is goed, een, goed, een goede plan. Ja, dat gaan ja. we doen. En dat gaan we doen de gitaar meegenomen, dus... Uh... <lacht> Hans zit al helemaal te spelen. Luchtgitaar. Luchtgitaar. <lacht> En One Way or Another, hier bij ZFM, op de zaterdag, altijd gezellig, altijd leuk, maar we gaan nu een serieus uh, onderwerp aan, uh, aansnijden, uh, Carina heeft uh, een, uh, een, een, een, een heel uh, interview gedaan met uh, de stichting uh, tegen uh, kanker, met uh, uh, Monique heet ze geloof ik. Marianne of Monique? Uh, Heb ik het hier staan? Ik had het. Uh... Ja, Monique. Moeder van twee uh, gekke tieners. en oprichter van Zenzo-yoga. En twaalf jaar geleden kreeg ze kanker. En uh, na een intense behandelproject. Uh, nou, was ze beter. En dat is. Uh, uh, ja, toen begon eigenlijk de echte uitdaging. opnieuw uh, uh, haar plek te vinden in het leven. Nou, daar praat ze mee met Carina. Laten we gaan luisteren. Dit is ZFM. Goedemorgen Zandvoort, ik ben op weg naar Zenso Yoga. Ik heb een gesprek met Monique, want uh, Monique heeft iets groots op de planning staan. En ik ga haar eventjes alles hierover vragen. Goedemorgen Monique. Goedemorgen. Um, ja, ik, ik wilde heel graag jou even wat vragen. Want ik zie allemaal posters uh, hier her en der in het dorp hangen. Met daarop op een beach event. Uh, bij tent 6 op 21 juni om 6 uur. En ik werd vooral getriggerd door een levensgroot hart. Je bedoelt levensgroot. Zo groot, maar ook uh, met allerlei mensen die daar in hun hart gaan zitten. Ik, ik wilde iets erbij bedenken, maar ik wilde eigenlijk gewoon weten, kun jij het me uitleggen? Duidelijk. Zodat het Zeker. voor iedereen duidelijk is. duidelijk is. Ja, Het is een uh, nieuw project. Het is Beter en Nu. En wat ik uh, eigenlijk wil ik aandacht geven aan de Eigenlijk naar mijn ideeën, de verborgen fase herstel na kanker. Ik merk gewoon dat er voor heel veel mensen eigenlijk weinig aandacht aan gegeven wordt. Dus op het moment dat je ziek bent en kanker hebt, is er best wel veel om te doen en best wel veel steun. En gelukkig, bij mij is het twaalf jaar geleden geweest dat ik ziek ben geweest en uh, deze ziekte, zoals ze het zeggen, overwonnen heb. Um, maar uiteindelijk. Um, ...merk je gewoon met name de, die weg daarna. En dat vond ik een vrij ingewikkelde periode. Uh, omdat je eigenlijk de connectie kwijt bent met je lijf... ...met het vertrouwen in jezelf, in het leven zelf... Uh, ...maar ook sociaal gebied, maatschappelijk gebied. Merk je ook dat, er, dat het leven wordt weer... Uh, hè, ...want je hebt heel veel steun gehad toen... ...en daarna wordt je beter verklaard. En dan gaat iedereen weer verder. Valt die steun dan een beetje meer weg... Nou, ja, het is inderdaad dat op het moment dat, je, dat, dat het levensbedreigd is, want dat is altijd op het moment dat je het woord kanker hoort, dat daar natuurlijk uh, ja, heel veel steun en mensen daarin willen helpen. En uit, ook vanuit ziekenhuizen heel veel ondersteuning is op psychologisch gebied. Um, maar uiteindelijk op het moment dat je ja, beter verklaart, word je niet, hè, vanuit ziekenhuis, maar wel kankervrij om het zo maar te zeggen uh, en dan loop je het ziekenhuis uit met, met de gedachte ook van ik ben beter want zo voelt het natuurlijk wel uh, en dan val je al vrij snel in een gat Zoals, dat is mijn ervaring en uh, dat, dat gat is eigenlijk meer een soort van... oké, okay, ik ben beter, maar ik voel me niet beter. En uh, ik, ja, je, die energie is weg. Uh, je hebt niet alleen je goede cellen... of je kwade cellen zijn vernietigd... maar ook je goede cellen. Dus je moet eigenlijk alles weer opbouwen. En dat is eigenlijk iets waar je over het algemeen niet bij stilstaat. Mm -hmm. Want dan ga je er gewoon in. denk je, ik wil gewoon beter worden. Maakt niet uit wat ik ervoor moet doen. Kost wat het kost. En dan ben je beter en dan. En dan ben je dus helemaal niet meer degene... die je voor die behandelingen was... Um, iedereen gaat, wat ook logisch is hè, dus dat is nul verwijt of iets waarin ik dat zo heb gevoeld maar wel, iedereen gaat weer zijn eigen weg wat logisch ja. is, een drukte van alle dag mm -hmm. en zelf uh, ja, en dat is ook iets wat je toch uiteindelijk ook zelf moet doen, moet je het wel weer op gaan bouwen en uh, vanuit het idee dat ik, dat ik geloof dat we in een maatschappij leven waar veel drukte en veel hectiek is, heb ik zijn um, zo'n opgestart. Maar nu voel ik dat het heel erg de tijd is om ook het project daarna, uh, die periode daarna, eigenlijk te belichten. En wat ik heel erg merk, ik heb zoveel mensen gesproken: niet alleen ervaringsdeskundigen of lotgenoten, zoals we dat noemen, maar ook medische experts, uh, medisch personeel, um, oncologische uh, arboarts. En die erkennen en herkennen ook echt heel erg dit uh, ja, probleem. Omdat mensen dan weer terugkomen na drie maanden op controle en uh, lichamelijk beter zijn verklaard. Mm -hmm. Maar A, ah, geestelijk dat nog helemaal niet zo kunnen verwerken. Maar ook zich dus ook niet zo voelen. Want je, je moet eigenlijk alles weer opbouwen. En uh, nogmaals, ja, ik vind het echt de vergeten fase van het ziek zijn. En ik merk dus dat er heel veel behoefte is om daar iets mee te doen. En wat ga je en doen? Wat ga ik doen? Ja. ja, wat ga ik doen? Ik uh, heb twee dingen bedacht. Ik ben al best wel een aantal jaren, uh, kan ik zeggen, bezig achter de schermen met een uh, het schrijven van een boek over mijn eigen ervaring en vooral de verzetten waar ik tegen aanliep. Dus denk aan de controles, uh, het vertrouwen weer hebben in je lijf, je grenzen stellen. Uh, ik, ik, ik ik ben wel in de overgang gekomen, dus ik heb daar best wel natuurlijk ook veranderingen meegemaakt. Je kan het ook bijna niet. Weten als je het zelf niet hebt meegemaakt. Dus met natuurlijk met heel veel dingen. En daarom geloof ik erin. Dus wat ga ik doen? Een, een, een platform opzetten. Ook met name om mensen met elkaar te verbinden. Dus dat je ook veel meer connectie met elkaar hebt als ervaringsdeskundigen, dat je elkaar daarin kunt ondersteunen en begrijpen. Dat je andere dingen kunt doen dan misschien naar de kroeg gaan... wat je gewend was, want steeds meer jongere mensen komen daar ook mee in aanraking. Mm. En dan raak je helemaal je sociale netwerk kwijt. Maar ook uh, advies geven op het gebied van complementaire zorg... En uh, eigenlijk de complementaire en medische zorg meer met elkaar verbinden. Dus denk aan gezonde voeding. Denk aan mindfulness, ademhalingen. Maar ook mediteren. De, eigenlijk alle dingen waar ik in dacht. Oké, okay, als ik het ziekenhuis nu uit zou lopen. Waar zou ik behoefte aan hebben? Wat ik graag willen hebben. En eigenlijk alle facetten die ik in, bij Zinse Yoga aanbied. Uh, worden daar op dat platform aangeboden. Met verschillende experts. Dus ook Mensen die allemaal op dat gebied hun expertise hebben en daar krijg je allerlei ondersteuning in. Um, en ja, daarin deel ik ook een gedeelte van mijn verhaal. Uh, geef ik ook uh, aan van oh, hoe kun je mediteren? Veel mensen denken gelijk, ik moet een uur stilzitten. En, maar er zijn heel veel verschillende manieren om te mediteren. En ook heel, naar mijn idee, makkelijkere wegen dan. Uh, Alleen maar een uur stil te zitten. Mm -hmm. uh, dus ja, dat bij elkaar is eigenlijk mijn idee. Naast het boek, waarin ik uh, dus ook allerlei handvatten geef. Maar wat, wat ik heb bedacht is, om dit van de grond te zetten, is een crowdfunding actie. En dat is bij Voor de Kunst Goedgekeurd. Dus dat is ook een landelijk platform. Uh, en... Dat heet Voor de Kunst? Voor de Kunst, ja. Oké. Okay. Uh, dus Beter en Nu is zeg maar, aangeboden bij Voor de Kunst. En uh, die hebben gezegd: van nou, dat is een goed idee, dus uh, ga er maar voor. En toen dacht ik: ja ik, om het onder de aandacht te brengen en ook geld te verzamelen, vind ik het altijd leuk om iets te doen. En niet zomaar random te vragen van: nou, kijk, ze is altijd welkom natuurlijk als mensen denken: ik vind het heel mooi om te ondersteunen. Maar toen dacht ik: hoe kan ik A, de aandacht vestigen op dit hele uh, project? En hoe kan ik geld inzamelen? En op 21 juni, dus wat jij dus zag op de poster... Ja. beach-event bij tent 6 in Zandvoort... Om zes uur gaan we met z'n allen een levensgroot hart maken. Dan wordt er dus een hart gegraven in het zand. Wat een enorm groot hart wordt. We gaan met z'n allen inzitten. En uh, dan geef ik een uh, uh, geleide meditatie. Een korte meditatie. Maar meer even bewustwording, verbinding met elkaar. Mm -hmm. En even stilstaan bij iedereen uh, die dit uh, is overkomen. Um, en vervolgens uh, gaan we wat oefeningen doen. Uh, er komt ook muziek. Uh, ja, het is eigenlijk lijfsang. Uh, DJ Ramundo. Komt ook nog even draaien, wel bekend in Zandvoort. Ja. Maar niet op zijn house, want iedereen denkt: oh my god, wat gaan we doen? Maar de ja. energetisch. ze heeft een heel mooi genre daarvoor. Uh, het wordt aan elkaar gepraat, ook door een presentatrice. Dus het is wel een heel mooi uh, gevoel. Nou, het klinkt al uh, heel goed georganiseerd. Ja, nou ja, we doen het best. <laughs> we gaan, ja, het werd steeds uh, iets uh, groter en professioneler. Dus dat, dat is natuurlijk heel mooi. En uh, mijn, mijn grootste doel is echt aandacht geven. Ja. Mensen die dat, dat kunnen zien: van oh ja, er wordt naar geluisterd, er wordt gezien. Um, en daarbij is, is dat event kost 15 euro als je uh, gaat deelnemen, en de gehele opbrengst gaat naar Beter en Nu. Uh, je kunt ook nog een. Uh, S'avonds hebben nog een extra event. Dat, dat je ook een heel mooi diner uh, kunt bijwonen. Oh ja, en, dat zie ik hier rechts onder ja, in de hoek. In ja. diner en drank. Dus dat is ook nog uh, mooi. Daar kan dat je is natuurlijk 990... niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Valt echt wel mee. Dus, ja. dus Tent 6 is daar ook nog heel erg in uh, aan het meedenken en helpen. Um, dus voor 99 euro kun je drinken, eten, maar krijg je ook muziek. Er wordt een hele gave, geweldige veiling georganiseerd met echt hele toffe items. Wow. Um, dus het wordt wel echt een happening. Ja, hoe moeten ze zich dan opgeven? Stel ze... Uh, want ik zie hier een QR-code, ja. dat is waarmee je... Dan ga je naar de tickets inderdaad. Ja, en dan ga je kiezen wat je wil. Ja. Dus uh, via de care code ga je ook naar mijn website, beter-en-nu.nl. Ja. staat ook alles uitgelegd. Staat ook, dan kan je veel meer vinden over wat, nou precies, uh, wat, ik, wat ik precies doe. Met name ook, waar ik ook aandacht aan wil vragen, uh, is dat mensen die weinig te besteden hebben, ook toegang kunnen krijgen. Uh, dus we zijn ook aan het kijken om uh, een stichting op te zetten. Omdat ik geloof dat iedereen de mogelijkheid zou moeten hebben. Mm -hmm. Dus het wil niet zeggen dat het voor iedereen iets is... maar wel de mogelijkheid moet hebben om daar ja. naar te kijken... of je daar iets aan kunt hebben. Ja. En dat is helaas niet iedereen gegeven. Dus, uh, uh, dus daar wil ik me echt hard voor maken. Dus het is ook nog eens een maatschappelijke Absoluut. groot thema. Ja, nou, ja. Ik, heel eerlijk geloof ik dat we, uh, we hebben helaas hebben te maken met één op de drie uh, mensen die ermee te maken krijgen. Is het niet jezelf, is het je directe ja. omgeving die daarmee van doen heeft... Voor werkgevers is het best wel lastig ook om mensen daarin te begeleiden. Hè? Wat, wat kan ik daarin doen? Uh, de wet van poortwachten maakt het ook niet makkelijker... omdat werkgevers vaak niet uh, direct contact meer op mogen opnemen met de werknemer. En hoe mooi is het dat je dan zoiets kunt aanbieden ook bij een werknemer... en daardoor er eigenlijk voor kan zorgen dat een werknemer zich gezien en gedragen ja. voelt. Want dat is wat eigenlijk het denk ik het grootste tekort is. Ja. Dat je gezien wordt en gehoord wordt en handvatten ook nog eens krijgt. Dus ik geloof zeker dat het maatschappelijk belang is... dat we meer verbinding maken... waardoor mensen... Zich sneller, fijner en prettiger voelen. En wat doe je als je sneller je prettiger en fijner voelt? Ja, ga je ook weer sneller de maatschappij in. Heb je ja. het idee? Maar iedereen mag dus uh, 21 juni komen. Iedereen? Niet? Ja, oh, ja. oké. Okay. Het is inderdaad wel dat sommigen uh, vroegen: van ja, maar ik heb dat zelf niet meegemaakt. En, uh, ja, daarom. Ja, Maar dat is absoluut niet het idee. Het idee is dat iedereen mag komen: echt iedereen. Jong, oud, maakt niet uit. Alleen om te laten zien dat we dit ondersteunen. Zo. Mooi, uh, mooi ja, verhaal. Zeker. Mooi, mooie verhaal. Ja, zeker. Mooie reportage. reportage. Mooi. Nou, uh, we gaan bijna hè. We dat gaan is, bijna uh, afsluitigen. Dat was weer een aflevering van Goedemorgen Zandvoort. Af Fijn dat u uh, geluisterd heeft. Welke afle aflevering nog nummer was? Uh, u? 683. 683. Uh. Ja. Uh, maar uh, in ja. ieder geval, uh, uh, ja, we gaan er zo uit. En, uh, we kunnen nog naar de tennis. We kunnen nog naar... Uh, de Grand Prix. Uh, de Grand Prix kijken. We kunnen uh, naar, naar de buurtfeest natuurlijk kunnen we ook nog. Nou, er is genoeg te ja, doen. En, en het... natuurlijk naar uh, het, uh, het, uh, het Gasthuisplein. Ja, ja, wereldse smaken natuurlijk. Wereldse is spoor, is, uh, over wereldse smaken is echt minuten, minuten ook open. Ja, he, hartstikke inderdaad. gezellig. En ja. uh, volgende week zijn we er weer. Ja, zijn we er weer. En uh, tellen uh, heeft de eerste set verloren. Maar dat is uh, terzijde. En ik hoor weer geen... Uh, nee, er is weer geen nieuws. Hè. Hoe kan dat nou, Ger? Ik zou het niet weten. Heel raar. Nou, dat, is, dat schijnt een of